Hoofdstuk 1. Een helikopter landt in Ondermaten. Ondermaten. Een klein landelijk dorp ergens in Nederland. Niet iedereen kent het en er zijn mensen die beweren dat Ondermaten niet eens een dorp is, maar slechts een gehucht, Een vlekje op de kaart. Dat moet je natuurlijk niet tegen de bewoners van Ondermaten zeggen, want dan worden ze boos. Die mensen zijn trots op hun dorp. Ze gaan maar zelden naar de stad en als er iemand in ondermaten trouwt, dan trouwt hij gewoonlijk met iemand uit ondermaten. In de zomer, als het mooi weer is, dan zie je er wel eens een vakantieganger. Maar veel toeristen komen er nooit in het dorp, want het ligt ver van de brede autowegen, gedoken tussen twee lage heuvels, niet ver van een rivier. Natuurlijk heeft ondermaten een burgemeester. Dat heeft zelfs het kleinste dorp. Die burgemeester is een kleine, dikke man die zijn gemeente met zorg bestuurt. Het is wel jammer dat hij zo'n last heeft van hooikoorts. Hij zegt tenminste dat het hooikoorts is, hoewel je hem in alle jaargetijden wel kunt horen niezen. De burgemeester is het hoofd van de politie en hij voert het commando over een politiekorps dat bestaat uit één veldwachter. Die veldwachter niest zelden of nooit, maar je kunt hem in de verte horen aankomen... want hij rookt steeds een enorme pijp waar die grote rookwolken... maar ook een vreemd snorkend geluid uithaalt. Misschien komt dat rare geluid wel van de tabak waarmee de veldwachter zijn pijp stopt. Hij verbouwt namelijk zijn tabak zelf in de tuin achter zijn huis. Dan gaat hij de bladeren drogen en fermenteren en hij beweert dat geen tabak zo lekker smaakt als nou juist deze, die die zelf geteeld heeft. En dan hebben we meester Klevenaar, die al meer dan dertig jaar hoofd van de school is. Hij is niet alleen hoofd, hij is ook onderwijzer en concierge en af en toe zelf schoonmaker. En er zijn heel wat boeren van middelbare leeftijd die nog bij meester Klevenaar in de klas hebben gezeten. De grootste liefhebberij van meester Klevenaar is de plantkunde. Dag en nacht zwerft hij door de bossen en over de heide en over de hellingen van de twee lage heuvels rondondermaten. En steeds is hij dan op zoek naar zeldzame planten en bloemen. Je kunt hem geen groter plezier doen dan hem een plant of een kruid te brengen dat hij niet kent. Kort geleden kwam Jantje de Waal met een eigenaardig plantje bij de meester. Ja, Jantje heeft ook al zoveel belangstelling voor planten en bomen en struiken en zo. Jantje zei dus, kijk eens meester, weet u wat dit voor een plantje is? N nee, nee, nee, dat wist meester Klevenaar zo dadelijk niet te zeggen. Hij draaide het plantje een paar minuten rond in zijn vingers en toen zei hij tegen Jantje dat die de volgende dag maar terug moest komen. En de hele avond zat meester Klevenaar in zijn boeken te snuffelen en in zijn flora... En toen Jantje de volgende dag kwam vragen of de meester de naam van dat plantje al gevonden had... antwoordde meester Klevenaar... Uh, nee, Jantje. Nee. Nee, dit plantje bestaat niet. Dan heb je kruidenier van Loon, die een heel ouderwets winkeltje heeft... waar die de bestellingen van zijn klanten nog afweegt met een ouderwetse weegschaal. Zo'n ding met twee schalen waar je dan aan de ene kant het zakje suiker in kunt zetten... en in de andere schaal komt een gewicht... Toen het belletje van de winkel een keer stuk was... heeft Van Loon het touwtje aan de staart van zijn hond gebonden. En wanneer een klant dan de deur opendeed, begon de hond te blaffen. Wel, dat vond Brilstra helemaal niet aardig van Van Loon. En daarom heeft hij het winkelbelletje toen... voor helemaal niets gerepareerd. Ja, want zo is Brilstra wel. Een zwaar gebouwde man... met een stem die nogal bars klinkt... maar met een hart van goud. Ja... Die Brilstra. Hij is niet alleen hoefsmid, maar ook fietsenmaker. Hij is torenwachter en brandmeester, want Ondermaten heeft een vrijwillige dorpsbrandweer. Gelukkig maar dat er in geen zestien jaar een brand is geweest in Ondermaten, want de brandspuit en de slangen zijn bepaald niet gloednieuw. Bij dat alles is Brilstra dan ook nog klokkenluider en klokkenmaker en tenslotte uitvinder. In de loop van de afgelopen twintig jaren heeft Brilstra een koffiemolen uitgevonden die geweldig werkte. Je kon er alleen geen koffie mee malen. Hij heeft ook een waterpijp uitgevonden. Als je die rookte, dan kreeg je geen nicotine in je mond, zei Brilstra. Nicotine, je weet wel, die giftige stof die een roker opzuigt samen met de tabaksrook. En Brilstra had volkomen gelijk. Wie deze pijp rookte, kreeg geen nicotine in de mond. Ook geen tabaksrook. Alleen maar lauw water. Het is een beetje jammer, maar de mensen voelden niet zoveel voor deze uitvinding. Dan heeft Brilstra nog een soort schietapparaat uitgevonden, waarmee je een touw kon wegschieten. Een touw met een lus aan het eind, een soort lasso dus. Dat apparaat moest dan dienen tot het vangen van weggelopen kippen. Brilstra heeft het apparaat geprobeerd op het erf van Boer Meesman en het werkte uitstekend. Alleen de kip. Die was overleden. En verder heeft Brilstra verschillende uitvindingen gedaan die allemaal in verband staan met de fiets. Een van zijn uitvindingen bestond uit een grote, brede, sterke veer die hij verbonden had met het achterwiel van een fiets. Bij het afrijden van een heuvel wond die veer zich vanzelf op. Als je nou de volgende heuvel wilde beklimmen, dan kon je de kracht van die stalen veer gebruiken om het trappen een beetje lichter te maken. Brilstra beweert nog steeds dat het uitstekend ging. En het is wel jammer dat het uiteinde van de opgewonden veer bij de tweede proeftocht is losgeslagen, waarbij Brilstra een machtige klap in zijn rug kreeg. Hij hoefde gelukkig maar drie dagen te liggen en toen was hij weer het heertje. Maar omdat in ondermate iedereen altijd alles weet van iedereen, wilden de mensen in het dorp er niet aan. En de domme directeur van een fietsenfabriek was zelfs zo brutaal om Brilstra uit te lachen. Het is wel een beetje begrijpelijk dat de vrouw van Brilstra weinig vertrouwen heeft in de gaven van haar man als uitvinder. Gelukkig maar dat Hannes er is. Hannes is de zoon van Brilstra en hij stelt een onbeperkt vertrouwen in zijn vader en hij is er vast van overtuigd dat zijn vader nog eens een van de grootste ontdekkingen van deze eeuw zal doen. Laten we hopen dat Hannes gelijk krijgt. En daar lag dan nu dat stille dorp ondermate in de ochtendzon, en de boeren werkten op hun land. De veldwachter zette zijn fiets zorgvuldig in het fietsenrek voor het gemeentehuis. Hij trok zijn das recht, hij klopte zijn pijpleeg tegen de zool van zijn schoen, en toen betrad hij langzaam en plechtig het gemeentehuis. Door de lange gang ging hij statig naar de deur van de burgemeesterskamer en klopte daar drie keer nadrukkelijk. Ja, ja, be, be, be, be, be, be, be, be, klonk de stem van de burgemeester, en de veldwachter wist dat het hoofd van de gemeente weer eens bezig was met een van zijn uitgebreide niesbuien. Voorzichtig en op de tenen betrad de veldwachter de kamer van zijn heer en meester. Hij wist dat hij voorlopig niks hoefde te vragen of te zeggen, omdat de burgemeester eerst dus rustig uit moest niezen. Eindelijk snoot de grote man nadrukkelijk zijn neus in een enorme sneeuwwitte zakdoek en toen stotterde hij... Ga, ga, ga, ga maar vast zitten, veldwachter. Het was absoluut niet de gewoonte van de burgemeester om te stotteren, hoor, maar dit was een normaal gevolg van zijn niesbui. Nu veegde hij nog eens de tranen uit zijn ogen en de veldwachter vroeg vol belangstelling. Zo, zo. U hebt zeker weer een beetje last van uw hooikoortje, burgemeester. Een, een, een beetje? Man, ik word er turtje. Van tureluurs wil ik natuurlijk zeggen. Alles heb ik er al gedaan. Alles. P pilletjes, poëjetjes, drankjes. Enfin, dat doet nu niet ter zake. Wat, wat is er van je dienstveld, wachter? Ik kwam voor het wekelijkse rapport, burgemeester. Ziet u het, het politierapport? Op dit ogenblik werd er tamelijk luid op de deur geklopt. Meteen ging de deur ook open en Hannes Brilstra kwam heigend en bezweet de burgemeesterskamer binnenstormen. Met uw permissie, meneer de burgemeester, dat ik zomaar in één keer binnenkom, maar er is een helikopter geland tussen de heuvel en de ruïne en nou dacht ik... Een... een... Nieste de burgemeester. Nee, burgemeester, een helikopter, antwoordde Hannes. Nou, wat is dat nou weer voor een raar beest? vroeg de veldwachter spottend. Dat is een hefschroefvliegtuig, antwoordde Hannes Brilstra korzelig. Een hefschroefvliegtuig? vroeg de burgemeester verwonderd. En tussen de heuvel en de ruïne, zeg je? Ja, u weet wel, op dat weilandje. Uh, en wat moet die vent daar dan? vroeg de veldwachter. Welke vent? Hannes keek de veldwachter verbaasd aan. Die vent in dat geval," antwoordde de veldwachter. Jij wil me toch niet vertellen, Hannes Brilstra? dat zo'n ding zomaar in zijn eentje uit de lucht komt warrelen? Nee, natuurlijk niet, zei Hannes. Er zal heus wel iemand in zitten, maar ik ben er nog niet vlakbij geweest. Toen ik dat ding zag landen, toen ben ik meteen hier naartoe gefietst en nou ga ik mijn vader waarschuwen. Goed zo, Hannes, uitstekend, riep de burgemeester op energieke toon. Uh, veldwachter, doe je plecht. Ga dit geval onderzoeken. Stel nauwkeurig vast wie de inzittenden zijn, ga dan dat terrein afzetten en laat er natuurlijk niemand bij. Ik, ik kom zo duidelijk wel na, ik moet eerst even naar huis om een andere broek aan te trekken, want laatst heb ik met mijn lange broek ook al tussen de ketting van de fiets gezeten. De veldwachter keek zijn baas bekommerd aan. Ja, dat is allemaal tot uw orders, burgemeester, maar moet ik dat terrein dan in mijn eentje af gaan zitten? Weet ik veel, je, je neemt maar palen en touwen mee en, en maak een beetje haast, man. En waar haal ik zo gauw palen en touwen vandaan? Dat kan het niet. schelen, ergens vandaan de, en haast je, uh, schiet op, man. De veldwachter verdween op een drafje. Hannes ging zijn vader halen en tien minuten later stonden Brilstra en zijn zoon met bewondering te kijken naar de helikopter die keurig op het midden van het weidje was neergezet. Terwijl het zweet van zijn voorhoofd droop sloeg de veldwachter een zestal houten palen in de grond die weldra in een wijde kring rondom het vliegtuig stonden. Op een drafje liep hij met een lang touw van paal tot paal en weldra was het midden van het kleine weiland helemaal afgezet. Bij de helikopter stond een man in een vliegerspak die met opgetrokken wenkbrauwen en verbaasde blikken de veldwachter bekeek. Hij had al een keer of vijf geprobeerd om een gesprek met deze politieman te beginnen... maar vijf keer had de veldwachter geantwoord. Uh, geen tijd, geen tijd. Uh, eerst afzitten. Uh, heb maar even geduld, man. Van alle kanten kwamen nu toeschouwers aanlopen... maar de veldwachter maande ze op toon om achter de touwen te blijven. En daar kwam ook de burgemeester aan spurten. Hij was nu gekleed in een grasgroene plusvoor die zowel te kort was als te nauw, en hij droeg er een paar lichtblauwe kousen bij met gele ruiten. Meneer de burgemeester, meldde de veldwachter, ik maak rapport van de onvoorziene aankomst en noodlanding van een helidopper. Dat dat weten we al. Wat? antwoordde de burgemeester kort. Uh, heb je al met de... Met de piloot bedoel ik uh, gesproken? Heb ik nog geen tijd voor gehad, burgemeester. Uh, hij, hij staat daar bij zijn ding. Zo, zo, zo, bromde de burgemeester. Dat is niet zo'n hartelijke ontvangst, hè? Nou ja, uh, misschien toch wel juist. Dan zal ik thans beginnen met het verheur. Houd de mensen op een afstand, veldwachter. Onder de belangstellende blikken van de toeschouwers klom de korte, dikke burgemeester onder het touw door en toen ging hij op de vlieger af die beleefd salueerde. Goedemorgen, meneer, zei de vliegenier. Mag ik misschien eerst even vragen of ik ook gearresteerd ben? En uh, mag ik u dan ook even vragen of u iedereen zo hartelijk ontvangt... als die in deze negorij even een tussenlandingje moet maken? Meneer, antwoordde de burgemeester op toon, u heeft mij niets te vragen. Hier vraag ik. Ik ben de... De burgemeester van het dorp Ondermate... En tevens het hoofd van de politie. Wirtz is ondermaten een dorp en geen... geen negorij, wil ik zeggen. Goh, bent u verkouden? vroeg de vliegenier op welwillende toon. Nee, meneer, nee, nee, nee, ik heb hooikoorts. Drommelse hooikoorts. Alles heb ik eraan gedaan. Poeiers, gestikt, uh, drankjes, uh, af aan, dat doet nu niet ter zake. Uw naam... De vlucht antwoordde de vlieger. Komt u hier doen? Ik kom hier vissen. Meneer, ik eis van u een behoorlijk heets. Het spijt me zeer. Daar kan ik u niet aan helpen, want ik heb geen hoorkoorts. De burgemeester liep rood aan. Een behoorlijk antwoord, wil ik natuurlijk zeggen. Oh, nou, dat kunt u krijgen, meneer de burgemeester. Kijk eens, mijn naam is de vlucht... En ik ben een half uurtje geleden met dit toestel opgestegen van het vliegveld Wallenburg. Ik heb het idee dat er iets niet goed is met mijn benzineleiding en daarom heb ik de machine maar even aan de grond gezet om de boel na te kijken. Lijkt me veiliger, hè? Hm, zo. Juist, juist, zei de burgemeester wantrouwend. Hebt u een rijbewijs? Zwijgend overhandigde de piloot, de burgemeester, een roze kaart en deze las... Vergunning voor het besturen van een vierwielig motorrijtuig. Hij keek even naar de helikopter. Ik zie hier anders maar drie wielen. Ik denk dat u een beetje in de war bent, burgemeester. Kijk, u vraagt mij om een rijbewijs en dat laat ik u zien. Deze kaart hier is een vergunning voor het besturen van een auto. Maar u bedoelt misschien of ik in het bezit ben van een vliegbrevet? De burgemeester liep weer rood aan en knikte zwegend. Een vliegbrevet heb ik ook, meneer de burgemeester. Kijk, hier zijn mijn papieren en als u dan nou zo vriendelijk zou willen zijn om me even met rust te laten, dan kan ik op mijn gemak die benzineleiding nakijken. Niet zo haastig, meneer. Is het u niet bekend dat het verboden is om een landing te maken zonder voorafgaande toestemming van de burgemeester van de gemeente? De vlieger zuchtte eens en antwoordde toen geduldig. Ja, natuurlijk weet ik dat, meneer de burgemeester, maar wanneer ik hoog in de lucht een mankement krijg, dan kan ik toch moeilijk eventjes langs een touwladder naar beneden klimmen om eerst bij u een vergunning te gaan aanvragen, is niet? De burgemeester dacht even na, toen knikte hij niet ontevreden en hij antwoordde. Ja, ja, ja, ja daar, daar zit wel wat in natuurlijk. Dus, als ik het goed begrijp, dan bent u hier alleen geland om een noodzakelijke reparatie te verrichten. De piloot knikte vriendelijk. Ja, u hebt het helemaal goed begrepen, meneer de burgemeester. Ja, dat was mijn enige bedoeling. Ik zou wel graag de hulp willen inroepen van een monteur, als dat tenminste zo iemand hier in het dorp woont. Wel, dat staat nog te bezien, aarzelde de burgemeester. Ik, ik zeg u... Ja, dat hebt u al meer gezegd en dat is me volkomen duidelijk antwoordde de vlieger met een effen gezicht. En toen kwam de veldwachter met grote stappen op de twee mannen toe en hij riep... Uh, burgemeester, met uw welnemen, maar dat hele ding dan lekt. Dat lekt zonder mijn welnemen ook wel, antwoordde de burgemeester Nors. De vliegenier stelde haastig een klein onderzoek in en toen riep hij... Inderdaad zeg, mijn benzine loopt weg. O, veldwachter, wilt u alsjeblieft de mensen verbieden om hier te roken, want... Anders dan kan de hele boel in de brand vliegen. De veldwachter begreep het meteen. Met grote passen liep hij de kring rond en hij brulde. Verboden te roken. Verboden te roken. Thijs, Thijs, door die pijp weg. mot dat hele ding ontploffen? Verboden te roken. Dat is goed gedaan, veldwachter. Dat noem ik nu tegenwoordigheid van gist. Ja, ja, burgemeester. Ik, ik heb tegenwoordig wel een hele hoop geest, antwoordde de veldwachter trots. Um, ''Hebt u een monteur in het dorp?'' vroeg piloot de vlucht. ''Wij hebben een klokkenluider in het dorp die...'' Atsch! De piloot haalde mismoedig zijn schouders op. ''Een klokkenluider heb ik niet nodig. En een banketbakker ook niet. Ik moet een automonteur hebben.'' ''Meneer, u laat mij niet uitspreken. Ik wil alleen maar zeggen dat wij een klokkenluider hebben die tevens hoefsmit is en fietsenmaker.'' Nou, dat klinkt dan niet zo erg hoopvol, antwoordde de vlieger. Nou ja, we zouden het kunnen proberen, hè. Zeg, Brilstra, riep de burgemeester, Brilstra, kom eens even hier, man. Vlieger de vlucht zag een korte, vrij gedrongen man met brede schouders en een gezellig rondvolle maansgezicht. En achter die man aan liep een lange jongen die ook bijzonder mager was. Dag, burgemeester, zei Brilstra. Kan ik ergens mee helpen? Praat maar met meneer De Vlucht, zei de burgemeester. Brilstra en Hannes kropen met de vliegenier onder het toestel en Weldra hadden ze het lek ontdekt. Denkt u dat daar wat aan te doen is? vroeg de piloot. En, en nog een vraag, als we dat lek kunnen dichten, is er dan benzine in het dorp te krijgen? Ik bedoel, ik, ik geloof dat ik al behoorlijk wat kwijtgeraakt ben. Ik geloof nooit dat ik nog genoeg heb om het vliegveld ermee te kunnen halen. Ach, we zullen eens kijken wat we kunnen doen met een, een dotje poetskatoen en een pakking, zei Brilstra. Lassen, dat kunnen we natuurlijk niet, want dan gaat de hele boel in brand. Ik, eh, ik ga maar even gauw naar huis om een gereedschapstas te halen en dan zullen we wel verder kijken. Het is mij een raadsel hoe er op deze plek een lek heeft kunnen ontstaan, zei de vlucht. Ja, dat weet ik ook niet, zei Brilstra maar we zullen hopen dat het met een uurtje verholpen is. Ik ga meteen langs de benzinepomp... en dan zal ik ook zeggen dat ze een blik benzine moeten brengen. Ach, Hannes, dat kun jij ook wel doen eigenlijk. Haal mijn grote tas, jongen, en uh, ga ook even langs de benzinepomp. Ja, en dan, dan zullen we even moeten wachten, meneer. en uh, Misschien wilt u me dan in de tussentijd wel even uitleggen... hoe zo'n helikopter precies werkt. Ik zal mijn best doen, antwoordde de vlieger. Hij keek Brilstra eens vriendelijk aan want hij had al lang gemerkt dat dit een man was met gezond verstand en daarom kropen die twee in de cockpit en de vlieger begon alles uit te leggen. Hij had er plezier in, want hij merkte dat Brilstra hem heel goed volgen kon. Steeds meer dorpelingen stroomden toe om de helikopter te zien en de veldwachter had handen vol werk om al die toeschouwers op eerbiedige afstand te houden achter de touwen. De burgemeester liep een beetje eenzaam heen en weer bij het neuswiel van het toestel en hij was het niet met zichzelf eens of hij nou naar huis kon gaan of juist niet. Daar was Hannes alweer terug met de gereedschapstas. Met hun drieën kropen de mannen weer onder het vliegtuig en tien minuten later was het lekken opgehouden en had Brilstra het gaatje zo goed gedicht dat er echt geen druppel meer uitkwam. Dit is prachtig werk zei de piloot verheugd. Ik kan voor alle zekerheid nog een tachtig liter benzine bijnemen en dan ga ik rechtstreeks naar huis met dat ding. Daar tappen we dan de benzinetank wel leeg en dan kunnen we het lek lassen. U hebt het prachtig gedaan, meneer Brilstra. Wat, uh, wat ben ik u schuldig? Oh, helemaal niks, antwoordde Brilstra. Ik vond het veel te leuk om dit te doen. Ja, maar... aarzelde uh, de vlieger... Dat gaat zo toch niet, uw tijd, uw materiaal. Nou, uh, als u mij dan een plezier wilt doen, antwoordde Brilstra, dan, uh, dan geef ik u mijn adres. Nou, zelfs simpel, Brilstra in Ondermate, komt altoos terecht, en dan stuurt u mij een beschrijving van dit toestel, als het kan met een bouwtekening erbij. Met het grootste genoegen, antwoordde de vlieger. Daar kunt u op rekenen, meneer Brilstra. En nog bedankt. Het ogenblik van scheiden was gekomen. De piloot bedankte ook de burgemeester en de veldwachter voor hun goede zorgen. Toen klom hij in zijn cockpit en weldra verhief de helikopter zich van de grond, nog lange tijd nagewuifd door het publiek. Brilstra en zijn zoon fietsten langzaam naar huis terug. En de hoefsmit knipoogde eens tegen Hannes en hij zei Hannes, ik heb een idee om te zoenen, jongen. Wat dan, vader? Een idee, jongen, voor een uitvinding. Ah, gaan we weer wat maken, riep Hannes. Hij had het rotsvaste vertrouwen dat zijn vader vandaag of morgen een uitvinding zou doen waarmee hij nog eens rijk zou worden. Ik moet eerst wachten op de brief van die piloot, zei Brulstra. En als het lukt, jongen, als het lukt, dan zullen ze hun ogen uitkijken. En niet alleen hierin ondermaten.